Van 2 uur. Waterbogenmoed met het nws journaal Maleisië wil dat de VN een vredesmacht stuurt naar het rampgebied van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne. Volgens de Maleisische minister van Verkeer houdt de Oekraïnse regering zich niet aan de afspraak dat het veiliger zou worden op de rampplek, waar nog steeds spullen en stoffelijke resten van passagiers liggen. De Maleisiërs hebben een onderzoeksteam in Oekraïne klaarstaan dat nu niet aan het werk kan. Premier Rutte zei gisteren dat hij vanwege de onveiligheid geen nieuw onderzoek in het gebied verwacht voor de invalt. Bij een vulkaanuitbarsting in Japan zijn zeker elf mensen gewond geraakt, van wie acht ernstig. Meer dan 250 mensen zaten uren vast in de buurt van de top van de vulkaan Ontake, zo'n 200 kilometer ten westen van Tokio. In een gebied van ruim 3 kilometer rondom de vulkaan is As gekomen. Op tv-beelden was geen lava te zien. Het vliegverkeer is omgeleid. De vulkaan Omtake is 3000 meter hoog, de op één na hoogste van Japan. De laatste uitbarsting was zeven jaar geleden. Een spookrijder heeft gisteravond een flinke ravage veroorzaakt op de A348 tussen Reden en Arnhem. De vrouw van 76 veroorzaakte meerdere aanrijdingen. Niemand raakte gewond. De chaos was zo groot dat de weg moest worden afgesloten. Twee automobilisten raakten van de weg toen ze moesten uitwijken. Vier auto's raakten beschadigd, van wie er twee zijn weggesleept. De spookrijder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Er is 1 miljoen euro beschikbaar gekomen om van het Oranje Hotel in Scheveningen een permanent museum te maken. Het geld komt van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Het Oranje Hotel is de gevangenis waar in de Tweede Wereldoorlog honderden verzetstrijders vastzaten. De donatie van een miljoen brengt het plan voor een herinneringscentrum een stuk dichterbij. Het weer veel zon vanmiddag, bij een graad of twintig en weinig wind. Morgen begint opnieuw met wat mist. Daarna is het weer zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Ook maandag verandert het te weinig. Dit was het Nationale Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen en Muiden, drie kilometer voor Afrit Bunsgroot en twee. Op de A15 goor richting Rotterdam voor Hardingsveld giessendam zes kilometer na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht... A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. De A27 van Utrecht naar Breda voor knooppunt Gorkum 2 kilometer door werkzaamheden. Op de N14 bij Den Haag richting Leidsendam voor de aansluiting met de A4 3 kilometer. Dat komt door de afsluiting van de A12. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even een foutje uit mijn oor halen en uit mijn oog. En uh, ja, dan, uh, dan gaat het weer helemaal goed, hè? Zijn we klaar voor uh, deze uitzending van uh, Sanford op zaterdag? Joris Centervold en Dick Teder. Het is uh, 7 over 2. Een hele goede middag, Albertan, En goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag goede middag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag Rob. Ja, wederom drie uur live vanaf het Mediapark. Aan de tolweg 10A, ZFM op de zaterdagmiddag. Vol met van alles en nog wat. Uh, waar gaan we heen deze komende drie uur? We gaan naar Zuid-Frankrijk. We, uh, we, uh, we krijgen een live verslag van de finish van de Voile de Saint-Tropez. En dat gaat allemaal weer verzorgd worden door meneer de Visser. Dat allemaal tegen de klok van half vijf. En terwijl er in het centrum momenteel de stads- en Dor dorpsomroepersconcours in volle gang is. En uh, op het circuit uh, alles in gereedheid wordt gebracht voor de kwalificatie van de DTM. Het, wordt, het is een Duits weekend hè, dit weekend. En natuurlijk vanavond het grote oktoberfest in het centrum van Zandvoort. Uiteraard gaan we voor u volgen de verrichtingen van SV Zandvoort tegen Taba. SV Zandvoort speelt thuis tegen Taba. Tegen de klok van tien over een half drie gaan we er schakelen naar Joop van Es. Die is daar voor ons aanwezig om daar live verslag van te doen. En wij gaan natuurlijk ook live verslag doen vanaf het circuit. En daarvoor hebben wij onze coureur Willem van Densen naar het circuit gestuurd... En die gaat om uh, kwart over twee ons even een update geven... van de stand van zaken in de aanloop naar de kwalificatie... die uh, tegen drieën volgens mij verreden gaat worden. Daarnaast volgen wij voor u... kijk, wat de WK voetbal is voor de voetballiefhebbers... is de Ryder Cup voor golfliefhebbers. En dat is Europa tegen Amerika. Dat is een wedstrijd die één keer in de twee jaar wordt gespeeld. En dit jaar wordt die verspeeld in het Schotse Glen Eagles. En wij volgen voor u de verrichtingen van de Europeanen versus de Amerikanen... Een zinderende, spannende dag. Vanmorgen al erg spannend geweest. En vanmiddag gaan ze met de voor, gaan ze ook weer de baan in. Ook dat gaan we voor u volgen. En natuurlijk veel, ja, feestmuziek, hè? Veel muziek, Fe natuurlijk, ja. En Lex van horen, hè, om half drie oh ja, het met het CFM-weerbericht. Uh, CFM voor de laatste keer. Het weerbericht voor de komende dagen. We horen hem voorlopig voor de laatste keer bij CFM. En dan gaat hij zijn winter slapen in die Lex, ja. Hier is Kim Wout en You Came. Dat was hem, de single van Kim Wild en You Came. Heb je hem al bekeken? De nieuwe website van CFM is online. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zeker de moeite van het bekijken, waard. Chosen to leave me frozen. Am I the only one who sees what you become? Will you drift away? We're oh, running out a time, two ones can make it right. Volgen van I Run We, de nieuwe single van Clean Bandits bij CFM. En die heet Extraordinary. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en voor de allereerste maal dit weekend ga ik wel live over naar Circuit Park Zandvoort. Want dit weekend staat in het teken van de DTM. Goedemiddag, Willem van Dezen. Ja, goedemiddag vanaf uh, Circuit Park Zandvoort uh, DTM. Uh, je noemt het al uh, een volledig Duits weekend. hier uh, zullen we dan maar zeggen op Circuit Park Zandvoort. Nou ja, wordt er een beetje Duits gesproken of alleen maar? Nou ja, vooral, uh, zullen we het daar maar ophouden. Uh, vooral Duits. <laughs> Oké. Okay. Ja, uh, de, de, de DTM staat voor de Deutsche Toerenwijk een Meisterschaft. Uh, ja, drie, een drietal merken daarin vertegenwoordigd. Uh, BMW, Audi, maar Mercedes, dus alle drie Duits. Uh, in de toekomst uh, zal dat waarschijnlijk gaan veranderen... dat er nog wat uh, Japans even wel ook bij gaat komen. Maar zover is het nog niet. We hebben het nu over het weekend wat... Uh, nu plaatsvindt uh, hier op Zandvoort een uh, kampioenschap wat al beslist is. Uh, de Duitse uh, Marco Wietman uh, is daarin uh, kampioen geworden uh, twee weken geleden in uh, Duitsland op de Lau Zietering. Hij uh, rijdt in een BMW. BMW uh, ja, het uh, team en het merk uh, wat eigenlijk uh, bijna niet te kloppen is dit jaar. Mercedes heeft uh, weliswaar ook een aantal overwinningen geboekt dit jaar. Het uh, merk wat dat nog niet gedaan heeft, uh, is Audi. Audi toch al uh, ja, vanaf het begin van de DTM uh, actief ook in deze uh, dag van sport. Uh. Maar uh, als we kijken naar de trainingen uh, vanmorgen, uh, mogen ze optimistisch zijn uh, bij Audi. Want dan uh, kijken we naar de tweede training, die was wat sneller dan de eerste training. En dan vinden we vier Audi's uh, terug op de eerste plaats. Dus uh, alle hoop voor Audi. Het was de zwitter Nico Muller die uh, de snelste was... met de op de tweede plaats uh, Mike Rockenveller, dat is uh, ook kampioen geweest uh, in de DTM. Uh, de winnaar ook uh, hier geweest, twee keer op zo'n De tweede was het uh, Eduardo uh, Mortana. ook in een Audi. En vierde Jamie Green in een uh, Audi A Ebenvals. Ik ga ook al aardig uh, die Duitse toer op. Dat is <laughs> niet de bedoeling. Vijfde vinden we dan een uh, eerste BMW terug. Uh, dat is Timo Klop, uh, voormalig Formule 1 rijder uh, die bij de uh, BMW actief is. En de eerste Mercedes is uh, Christian Vitoris. Uh, die vinden we terug op uh, plaats nummer 6. En dan wil ik toch wel even kijken waar we de kampioen uh, van dit jaar terugvinden: Marco Wietman uh, zoals ik zeg. Uh, ja, die kwam niet uh, verder dan zijn dertiende uh, plaats. Dus uh, die zal in de kwalificatie toch een uh, stukje harder moeten gaan uh, als dat hij vanmorgen gedaan heeft. Oké, okay, ja, de kwalificatie is uh, zo dadelijk om uh, kwart voor drie, hè? Ja, die uh, begint om kwart voor drie en die is uh, net als in de Formule 1 eigenlijk, dat er uh, per uh, blok uh, vallen er wat rijders af. Uh, op een gegeven moment uh, zijn er nog, er uh, Q3 is zat, dan zijn er nog uh, acht auto's uh, over en die uh, gaan dan uh, uitmaken. In welke F en de polepositie gaan ze trekken? Maar ze beginnen uiteraard met z'n allen. En dat in dit geval van het DVN zijn dat 22 auto's. Dankjewel Willem voor dit moment. En straks komen we uiteraard bij jou terug. Als ze op dat moment aan het kwalificeren zijn op het circuitpark Zandvoort. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.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 het een echte Duits weekend hier in Salfords met uiteraard de DTM op het circuit en uh, niet alleen het circuit is daarbij betrokken maar ook het centrum van Salford. Want vanavond op het raadhuisplein hebben we het grote Oktoberfest. Jawoll. En uh, ja, om een beetje in de sfeer te komen, draaiden we deze single op verzoek van collega Willem van deze Helene Fischer was dat waar dat in atemloos door die nacht Albert Jan. Ja, ja, ja maar... dat wordt, wordt wel leuk. Ja, maar er is ook een Nederlandse vertaling van, hè? Ja, die komt eraan, hè? Van uh, Luna. Onze enige echte Zandvoortse Luna. Ja. ja, nee, dat wordt een feest vanavond. Maar daarover straks veel meer tijdens de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Oké, okay, nou, wil je nog een plaat hebben? Ja, hè? Tuurlijk. We doen gewoon een plaatje en dan uh, het weerbericht met Lex van de Hoorn. Hij is inmiddels gearriveerd in de studio, niet op strand, hè, Lex? Nee nee nee nee nee is het een beetje te slecht weer voor hem. Zo dadelijk horen we hem naar deze van Madonna. uit de begintijd van Madonna. Je haar met de Material Girl. De Het is precies half drie jaar een apart moment in deze uitzending. Voorlopig voor de laatste keer. Goedemiddag Lex van der Hoorn. Goedemiddag Rob. Ja. Wat, wat gaat er gebeuren? Ja leg dat maar eens even leg uit dat aan de maar even uit. Wat ga jij doen? Hoezo? Hoe bedoel je? Hoezo? Dat we een tijdje moeten missen op de radio? Ja. Je moet maar een tijdje missen. Want dan kan ik weer eens een weekendje weg. Kijk, klopt. Je gaat ja. de, wij noemen dat dan winterslaap, hè? Ja, je nog... ik, ja, dat noem ik winterslaap. En uh, dan uh, bedoel dan, ik, het krijgt nu toch het gure weer en het slechtere weer. Ja. En uh, de, de zomer zit erop. Ja, maar dat. Uh, kijk, ik, ik stop even met mijn website ook, hoor, het weerbericht. Maar ik ga wel door op Twitter, hoor. Oh, Oké. Okay. Ja, de, de, de, de extremen en zo, die ga ik dan uh, vermelden me op Twitter. Wanneer het gaat vriezen, en wanneer het gaat dooien, en wanneer het gaat. Uh, sneeuwen, en uh, wanneer we kunnen schaatsen, en uh, wanneer we door het ijs zakken. Oké, okay, ja, <laughs> dat gebeurt wel eens, hè. <laughs> ja. Dus dat hou, ik hou het weer wel bij, hoor. Ja. Maar ik kan weer eens een weekendje weg, of een weekje weg, en, ja. uh, en eens een keertje op vakantie. Nou. Want uh, met het weer, het is net een soap. Als je een, uh, een dag mist, dan, dan lig je eruit. Dan moet je er in de herhaling, en die heb ik niet. Dus uh, ik stop even. Ja, we zullen proberen het, het, het, het gat op te, te vangen. Omdat we dat even weer voor jou over moeten nemen, het weerbericht. Maar we zijn druk op cursus, hè? met de radartjes en, en, en, en schemaatjes. Maar het is, ja. wat, het is lastiger dan ik dacht, hoor. Ja, toch wel, hè? Ja, toch wel. Ja. <laughs> dus we gaan je wel missen. Ja, want ik ben er vanaf 1985 mee bezig. Kijk. Zo'n tijd alweer. Ja, ja, ja. En dat is uh, vanaf 1999 bij uh, CFM. Dus... Uh, en, en ik zit er nog wel eens naast, hoor. En mij nou, meestal het, ja. heb je het goed. heb ja. Ik zit, uh, ik heb het bijgehouden dit jaar. Ik zit op uh, 96 Ja. Applaus, applausje. Applaus, Voor de volgende dag. <laughs> Die is mooi. <laughs> Komt weer wat achterwege. Ja, ja, ja, ja. Nou, niks. daar maar, gaan we dan in. Ja, want ja. daar kom ik eigenlijk voor, hè, voor het weer. Nou, het begon vanochtend bewolkt en toen opeens toen ging de zon schijnen. En toen zag het er echt wel uh, goed uit voor vandaag. Maar die westenwind, die zuidwestenwind, die, uh, die verknalde de boel een beetje. En die Noordzeebewolking bewolking, die, uh, die kwam deze kant op drijven. En daar zitten we nu dus onder. Het is een bewolking die zit op ongeveer 800 meter hoogte. Dus het is geen hoge bewolking. Er staat een, een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur die... Uh, ja, het is niet slecht hoor, want de normale temperatuur is 18 graden. En we zitten nu op 19 à 20 graden. Dus, en ik had het net over die 800 meter uh, bewolking. Ja. Nou, het is morgen anders. Die zit toch in de hogere luchtlagen hebben we morgen bewolking. Dat heet sluierbewolking. En uh, daar hebben we morgen dus echt wel last van. En uh, daar wil de zon dus wel doorheen gaan schijnen, breken, uitbreken... En dat lukt zo af en toe toch wel. Maar het is, wordt morgen niet echt een echte zonnige dag. Hij wordt afgeschermd door uh, sluierwolking En dan af en toe dan, uh, laat hij zijn neus weer even zien. Dus het is morgen wel aangenaam met 21 graden. Met een, een zwakke oostelijke wind. Maar echt strandweer uh, verwacht ik niet hoor. Nee, maar het blijft wel het hele weekend droog. Uh, <laughs> of niet. <laughs> Ja, ja. ja, gelukkig. Ja, want ik heb speciaal nog voor vanavond gekeken naar de temperatuur. Oktoberfest. Ja. Oktoberfest. En we komen niet lager uit dan uh, 15 graden. Oké. Okay. Dus het jasje wel aan, maar kan open. <laughs> het modeadvies. <laughs> <Ja>. Een couturier. <laughs> Een open jasje. open jasje. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, en er staat uh, vrijwel geen wind vanavond. Dus het is uh, zeer aangenaam op het... Uh, de Raadhuisplein. Dan gaan we naar de maandag. Daar hebben we, dan hebben we weer die sluiverwolking met, met wat zon en, en er staat een zwakke tot matige zuid tot zuidwestenwind en de temperatuur komt even, of van maandag eveneens uit als morgen op 21 graden. Dan gaan we nog even door naar de dinsdag. De muziek is op, hoor ik. <laughs> wordt aangevuld, Dit Het wordt een dag met veel zon... als het s morgens niet nevelig en mistig is. Er staat weinig wind. Nou, dus als er weinig wind is... is er kans op mist of nevel. Maar de zon die komt er wel bij... met een maximumtemperatuur... van ongeveer 21 graden. Nou, en verder... De, de, in de week... dan hebben we rustig... na zomerweer met middagtemperaturen van bovennormaal en geregeld zon. Kijk, Dat, dat houden, zijn... we, houden we vol tot het eind van de week. Dat zijn goede berichten, Lex. Ja, hè? Niet gek, ja. hè? Nou, dat is toch wel leuk om mee te eindigen, zo, hè? En dan ga jij <lacht> ja, dus uh, je, tussen aanstekers winterslaap in. Ja. En uh, ja, wanneer ga je daarin? Want de laatste keer op de radio voorlopig. Ja. Uh, maar, je website? Uh, 1 oktober. 1 oktober. 1 oktober. Dan gaat hij op zwart, hoor. <lacht> Gelukkig niet. <lacht> Er komt wel wat uh, te staan, er komt een uh, tabelletje te staan met uh, pictogrammen. Maar dat is dan niet zo uh, omschreven. Oké, okay, dat is www.meteopagina.nl. Ja, en op, uh, ook uh, op uh, te, uh, de tekst-tv, hè? TV Kanaal 40, uh, ja. digitaal via sigo. Ja, precies. En de CFM Zandvoort-app. Ook. ook. Dat gaat allemaal gewoon door. Ja. Dat gaat gewoon door. En uh, op Twitter blijf je het wel gewoon bijhouden. Ja, dat, uh, dat zo, niet, niet dagelijks, maar leuke dingen. Nou, uh, vanaf deze tafel wensen we je dan een hele fijne winterslaap. Ja, dank u wel. Dank Geniet u wel. ervan. Genoeg beukenootjes ingeslapen? Ja, beukennootjes. <laughs> Dat... En, en eikeltjes. Nou, we gaan vanmiddag na vijf nog even officieel afscheid van je nemen. Ja, doen wij. Dus dat, uh, dat, komt, dat komt goed. Oké. Okay. Uh, nogmaals, weer bedankt. Was het een leuke zomer? Uh, nou, de zaterdagen wilden niet lukken. Nee, hè? Nee. We hebben elkaar te veel gezien. We hebben elkaar ontzettend veel gezien. Oké. Okay. Goed, wij zien elkaar. Maar daar hadden we het verleden jaar toch ook al last van? Ja, daar ja. Ja, hadden we vorig jaar ook last van. Dat, dat, dat weekend, dat wil gewoon niet. Dat, dat wil gewoon niet. Nee, nee. nee. Nou, één dag toen ben ik hierheen gevlucht. Vanwege de, de warmte, hè? Omdat ja, het hier, was te warm. Omdat hier airco is, ben ik naar jullie toegekomen. Oké. Okay. Dus. Maar ik ben hier, uh, ik denk, uh, twee à drie keer uh, niet geweest. Niet geweest. Nee, klopt. Ja. Nou, we okay, hopen je volgend jaar weinig minder te zien. Ja. Wanneer ben je weer wakker, Alex? <laughs> Wanneer ben je weer wakker? Uh, uh, de eerste zaterdag in april. Oké. Okay. Okay. Tot dan. Dank Tot je dan. dan. En okay. namens de luisteraars, hartelijk dank voor het weer. En hier is Tina Turner. You must understand the touch of My folks react That it's only the thrill A boy needing girl opposites attract It's physical Only logical You must try to ignore There's a name for it, but there's a phrase that fits, but whatever the reason to do it me no love. plaat ...op de zaterdagmiddag bij C.F.M. Zalvoort. Je hoort de in C, de CEO van Robbie Schultz... ...tezamen met Lillewood en de Prick. Nou, voor de eerste maal vandaag in deze uitzending schakelen we over naar uh, Joffres. Hij is vanmiddag bij de voetbalwedstrijd SV Zalvoort tegen Taba. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heren en luisteraars. En dan vraag jij natuurlijk af waar Taba voor staat. Ik heb geen idee, inderdaad. Ja, nou, ik heb even mijn huiswerk gedaan. Het is heel frappant. De club is in 1933 uh, opgericht uh, als uh, voetbalvereniging voor diverse tabakshandelaren in De Nes. Oost-Amsterdam zeg maar tegenwoordig. Uh, die mochten geen reclame maken voor tabak. Er is ook, trouwens was toen de tijd een hele grote tabaksbeurs. En toen hebben ze de K weggehaald en zo is Taba ontstaan. Kijk, ja dat uh, was wel het laatste wat ik <laughs> verwacht had hoor trouwens. Ik denk waar staat die okay. afkorting nou voor? Nou ja, ik heb, ik heb het dus naar gezocht en uh, ik heb het gevonden. Maar goed, uh, Taba, uh, de nummer 14 van de ranglijst in de derde klasse B. Zandvoort nummer 1 in de derde klasse B. Dus je zou zeggen, nou, dat moet een wolken over worden. Nou, voor nog is het nog niet zo ver. We spelen op dit moment in de achtste minuut. We zijn later begonnen vanwege een, ja, een beetje een Piet Lut van de scheidsrechter die uh, zo nodig op het veld alle kaarten moest controleren... en ook iedereen wel schermen, had zat en zo. Dat is een goed recht, overigens. Uh, maar uh, het duurt allemaal maar en dat heeft allemaal tijd nodig. Goed. Sandvoort is, uh, is niet, uh, ja, is wel compleet, maar er waren er twee uh, een beetje laat. Die zijn meteen door, de, door uh, Laurens uh, ten Heuvel aan de kant gezet, als wissel. En dan, daaronder is uh, onder andere uh, een van de, de topspelers eigenlijk, vind ik, Berg. En dat, uh, ja, het is dan jammer. Die zal er later waarschijnlijk wel in komen. Het zal niet zo'n probleem zijn. En, uh, daar zit ook nog bij. Nee, want nu staat in de, in, de, in de basisopstelling. En die hebben een tijd niet gehad op Zandvoort. Billy Visser. Die is weer terug. Die mag meteen uh, starten in de basis. En dat heeft alles te maken met uh, die twee jongens die dan te laat waren. Leuk dat hij weer terug is. Het is een hele harde werker. Met name aan de linkerkant natuurlijk. En dat, uh, dat komt goed van pas. Zandvoort uh, uh, heeft nu uh, de negende minuut. Uh, uh, over het algemeen spelen ze op de helft van uh, Taba. Uh, maar er, ja, twee kleine kansen gehad, maar voor de rest uh, is er nog niet veel aan de hand. Het is uh, nog een beetje aftasten, waar liggen de mogelijkheden. Ik denk dat Zandvoort gewoon zijn eigen spelletje moet spelen. 4-3-3, twee zijkanten gebruiken en dan uh, de bal uh, naar het midden brengen. Dat zal waarschijnlijk ook al gaan gebeuren. Vrije stop van Taba, die gaat uh, over de Zandvoortse verdediging heen. En daar wordt even kijken, Jurje Mans, die wordt even afgetroefd. Dat is een beetje, een beetje, een beetje Jammer. Man nu krijgt. Uh, als jullie trouwens die helikopter horen, dat is uh, van de televisieopname voor de DTM. Dat weten jullie dat in ieder geval. Dan kan ik niks doen. Jij kan hem naar beneden schieten. Er komt weer die bal voor in het doel, maar het is uh, Zandvoort die kan afweren. En dan gaat Roberto Molina, die ook die vandaag dus in de basis staat, die gaat uh, en, en, met een rustje vandoor. En wie heeft hij daarbij zich? Uh, Kevin van der Sijs. Van der Zijs is eigenlijk met de topscorer van Zandvoort, maar die laat de bal van zijn voet uh, rollen. En, uh, die wordt weggejetst uh, ge, ja, door een verdediger Zandvoort is weer uh, in, uh, in balbezit. Via Mol, Maurice Mol naar uh, Molina. Molina krijgt hem weer terug. He speelt, he probeert daar Man in te spelen. Dat gaat niet. En uh, nu Ronald Kalis. Kalis die een beetje meer aanvallende rol heeft gekregen. Terwijl hij eigenlijk als, uh, uh, uh, ja, voor de verdediging eigenlijk moet spelen. Dan komt de bal en een hele goede paas van uh, Taba. En dat is 1 tegen 1. Uh, Max Aardenberg. die probeert het op te lossen. Dat gaat niet. Dan gaat die Spits van Taba. En dat wordt heel goed gestopt daar. Door Martijn Paap. Die... Uh... De ballen is dat zij zo. en is een vrijstof van Sandvoort. Dat scheelde heel erg weinig. Als die spits van Taba eerder geschoten had. Nou, dan moet het nog. Dan moet echt een, een goede keeper zijn. Dan wilde hij die hebben kunnen stoppen. Maar gelukkig, Martijn Paat gooide zich voor in het schot. En die kon die bij bal tegenhouden. En daarna werd er een overtreding gemaakt door een van de Taba-aanvallers. En Sandvoort mag die bal gaan De spits die dan die nummer 10 die, die kans kreeg, die ligt op de grond. Er wordt de verzorging gegeven wordt erin geropen Alweer dat die helikopter ja hij gaat lekker hij gaat lekker en, en er is verzorging nu in het 16 meter gebied van zandvoort um... Nou ja, ik weet niet hoe lang dat gaat duren, natuurlijk. Laten we terug gaan naar de studio's Zodat we later weer terug kunnen komen bij deze wedstrijd. En ik maak me sterk dat Zandvoort dit gewoon keihard moet gaan winnen. Dankjewel, Joop, voor dit moment. En zometeen aan het begin van uur twee komen we terug bij Joop. Ja, die helikopter is dus voor de DTM. Hè? De kwalificatie is zojuist om kwart voor drie gestart. En zodanig gaan we naar Willem van der schakelen. Hoe dat allemaal daar verloopt op het circuitpark Park Zandvoort. Ik sta niet aan te gaan. naar mijn mond vol dan.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 Dat maffe dingen gewoon is het bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles dat, zo loop ik te zwingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooplijn voor de allereerste keer. Laat het pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliezen. Klaar. Het is net of na. Nou. alles is veranderd. Sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Uh, terug te horen op de Zalvoorts Radio. Deze nederpopplaat uit de jaren 80 van Circus Custus. Je hoorde verliefd. De FM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we horen juist al van Joven Ress. Die had een beetje last van die helikopter die zo uh, boven het uh, circuit hangt. Maar die hangt daar niet zomaar. Nee, de kwalificatie is daar gaande van de DTM. En daarvoor schakelen we weer over naar Willem van deze. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, vanaf uh, Circuit Park uh, Zalvoort. De kwalificatie van de DTM uh, in volle hevigheid uh, losgebast. De kwalificatie die verdeeld is verdeeld in uh, drie blokken. De eerste blok is nu aan de gang, uh, duurt 13 minuten, 23 auto's aan de start. En, uh... Van die 23 uh, vallen de vijf langzaamst af. Uh, we hebben in deze kwaliteit nog een op uh, 4,5 gegaan. Dus ja, per seconde wisselt eigenlijk uh, de stand. Zowel bovenaan de lijst als onderaan de lijst. Alhoewel, ik moet zeggen, onderaan de lijst uh, vinden we terug... Uh, uh, Petrov, dat is een Rus. Uh, voormalig Formule 1-coureur. Uh, vanmorgen heeft hij het gereden. Hij heeft uh, ja, twee rondjes gereden. Toen eindigde hij in de muur uh, onderaan de hunsrug En uh, ja, de auto is toch nog. Op tijd uh, gereed gekomen om aan deze kwalificatie mee te doen. Maar of hij echt uh, door die eerste kwalificatie heen komt, dat uh, is ik. Hij mist natuurlijk uh, alle tracktime uh, die er is, die de anderen wel hebben gehad. En dat zal voor hem uh, tot gevolg hebben dat hij waarschijnlijk al afvalt in de eerste kwalificatie. En ja, morgen uh, achteraan zal moeten starten. Op dit moment is het uh, Jamie Green uh, in een audi is, die, die nog de snelste is. Uh, zegt niet alles natuurlijk. Uh, belangrijk is in die eerste... Uh, sector Van okay, die kwalificatie, dat eerste bocht van 13 minuten. Dat je ja, bij de eerste 18 zit. En dan mag je meegaan naar de tweede ronde. Oké, en daar draait het natuurlijk allemaal om, uh, Willem. Dus spanning alom. En hoe is het trouwens met de publieke belangstelling vandaag? Nou ja, de uh, wat mensen op de benen natuurlijk de Het is wel zo, uh, het is niet het aantal wat we in andere jaren uh, wel gezien hebben. Heeft natuurlijk uh, meerdere oorzaken. Het is pas laat bekend geworden dat de hier aan het DTM, uh, zijn. Het is uh, een invalrace voor een evenement in China wat niet door, uh, gaat. En daarnaast uh, alle bijklassen die normaal... Zoals Formule 3, Porsche Carrera en uh, dergelijke, die zijn hier niet aanwezig. Zodat we het zuiver en alleen uh, met de DTM moeten doen, is een uh, bijprogramma waar we historische monoposto's uh, in vinden uh, voor uh, in deze. En voor de rest is het uh, veel meer corso en concours van uh, hele oude auto's, uh, pre-war uh, auto's uh, noemen we dat. De autos van voor de oorlog. Oké okay, Willem, dankjewel voor dit moment. Zo meteen in het volgende uur komen we uiteraard weer bij je terug... voor meer nieuws over de DTM.